De twee pasten eind 2019 op het acht maanden oude jongetje. toen hun herdershond de baby in zijn hoofd beet. Het kind overleed twee dagen later en de hond werd afgemaakt. Volgens het OM hebben de twee niets strafbaars gedaan. maar hun ex-schoondochter, de moeder van het kind, wilden ze toch voor de rechter hebben. De uitspraak is komende vrijdag. Honderden leerlingen in Meppel in Drenthe stonden vanochtend op straat. Een middelbare school werd ontruimd na een brand in een lift. Bij die ontruiming viel een meisje van de trap. zijn ze oké. Okay. Inmiddels wordt er weer lesgegeven. De brandweer denkt dat het om kortsluiting ging. En meestal schrijven ze overstakingen. Maar in november legden ze zelf een uurtje het werk neer. Journalisten van kranten. En het is bekend geworden dat ze niet meer opnieuw gaan staken, want er is een akkoord. De krantenmensen krijgen er volgend jaar zo'n 9% salaris bij, zodat ook zij hun boodschappen kunnen blijven betalen. En er is net geloot, PSV weet tegen wie ze aan de bak moeten in de achtste finales van de Champions League. En dit is Borussia Dortmund facing PSV Eindhoven. Borussia won the trophy in 1997. De Eindhovenaren spelen eerst thuis en gaan daarna voor de return naar Duitsland. Wanneer PSV moet spelen, wordt later vandaag bekend. Voor trainer Peter Bos is Borussia Dortmund trouwens een bekende club. Hij was in 2017 trainer van de ploeg. Het weer het is grijs. In het noorden kans op een bui, verder droog bij een graad of acht. Komende nacht wel kans op wat gesprekken. Putter. In het noorden gaat het wel harder regenen. En morgen krijgen we echt een kletsnatte dag bij een graad of negen. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu, met nu. De herhaling van Rainbow Radio Zandvoort.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 yourself away I've not to the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 It's illusions I recall. I really don't know life.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 Ja, als uh, reeds-krio-surielid en uh, uh, even denken. later heb ik, heb ik samen met uh, Hans Goes uh, de verzorgde wijde de inzending van uh, de COC Kennemerland. En sinds een paar maanden ben ik lid van het uh, landelijk uh, songfestival team. Dus wij begeleiden de organiserende uh, organisaties. En dat is dan in de, nu uh, coc uh, Frusant. Ja, wat leuk. Ja, ik, eh, volgens mij komt er flink wel bij kijken om dat er allemaal eh, op eh, poker te zetten. Ja. ja, ja. En, en uh, hoe groot is het team zeg maar, die, dat, uh, die dat organiseert? We zijn met z'n vieren. Met z'n vieren, ja. Nou, dan, ja uh, vanuit landelijk, hè? Ja, ja. Dan, dan ben je zeg maar, in deze laatste dagen flink voel uh, op bezig, denk ik. Ja. Ja. <s> ja, de komende week hebben we het in landruk. <laughs> Hartstikke mooi. Ja. Hoe komt het uh, festival aan deelnemers eigenlijk?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 Ik ben niet helemaal scherp, geloof ik. Ik denk dat ik nog even een kopje koffie moet nemen. Sorry. Joh. Ja, koffie het weer. Ja. Nou, in ieder geval gaan we het nummer zo direct wel draaien. Dat, uh, dat kan ja, ik dan wel vertellen. Ja, leuk. het, is, het ja. is heel erg leuk. Ja, Ja, TLC Kennenbeland uh, zou het eigenlijk niet organiseren. Want ja, eigenlijk, uh, degene die wint organiseert het. En COC uh, Midden-Nederland had het gewonnen. En die had het georganiseerd. Dus ging het niet door vanwege corona.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 Kom Kijk eens wat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 Ze is voor geen kleintje, ze is voor geen kleintje Ver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 met name op het gebied van de LHBTI-community. Ja. Uh, uh, vandaar roos 50 plus dus ouderen in, uh, in de zorgingshuizen of thuiszorgen. Dat soort dingen. Ja, ja. een terechte winnaar inderdaad. En uh, nou ja, uh, de aankomende uh, COC Zangfestival uh, is op 17 december. Uh, 16, december. 16 december. In Leeuwarden. <laughs> In Leeuwarden. <laughs> en uh, daar zijn nog kaartjes voor te koop. Uh, voor uh, 19,50 euro. Dus uh, dan heb je ook een avond van... Uh, Mooie, mooie inzendingen. En er zal ongetwijfeld op een showprogramma omheen zijn. Um, wil je de kaartjes bestellen? Ga dan naar songfestival.coc.nl ja. maar goed. Ja, dat Super. had je goed. Nou, dat had ik goed. Ja. <lacht> <lacht> dat was klopt. Oké, okay, volgende item. Ja, dat zijn nou, eigenlijk we... actualiteiten. Toch? Ja. ja, we hebben nog iets actueels te bespreken.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 Oh, dus uh, misschien dat we even... Dus echte... is vijf uur en tien minuten. Ja, misschien is het wel een hint dat we zelf wat minder, of, uh, aan, minder aan moeten, de moeten de praten. en ja. wat meer muziek moeten draaien. Dus, uh, nou ja, dat kun je ook, uh, zeg ter plekke kun je dat daar uh, dan melden. Want we roepen je ook absoluut op om... Naar uh, café anders te komen in de Haltestraat. Ja, uh, vanaf 5 uur, vanaf hè? Vanaf ja, uur. Maar gewoon iets eerder. Want om 5 uur beginnen we met de uitzending. Natuurlijk. Ja, dus, ja, dus, ja, maar ja, ja, nou, vanaf 5 uur is in ieder geval. Uh, ja, dan, dan is ook de, in de, de vijf in de klok, zoals ja. dat dan wordt gezegd. Hè. Dus ja, dan, je dan kunnen we dus ook een, koffie, ja, ja. ook een drankje doen. maar je kunt ook een drankje doen. Maar dat is <laughs> natuurlijk gewoon ook een regenboog, borrel, café. en dan beginnen we terug te tellen vanaf 54 naar tot tien uur de ontknoping. Maar daarna.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 Lekker swingende antwoord. nummers. Ja. En uh, dat is uh, onder uh, leiding van uh, DJ de Jellybean. Jellybean. Jellybean Ja, oh, okay. <laughs> ja dan weten we in ieder geval dat het goed gaat komen. Die, uh, ja, vast wel. Hartstikke gezellig, ja. Uh, volgens mij is het tijd voor uh, de, tune. De, tune, de tune. De tune, de tune, de tune, de tune. Volgens mij hebben we dan... <laughs> Jelmers journaal in kleur...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 is dat inderdaad, is dan wel dit? Wat het wat de volk, de volk wil. wil, ja, precies. Ja, ja. We gaan het zien, we hebben het in het vorige eeuw, uur hebben het al uh, over, uh, over gehad. En uh, het is afwachten waar uh, Plasterk uh, woensdag mee komt, met zijn bevindingen. Nou, in ieder geval een kwart van het volk wil het. Ja, nou ja, dat, uh, <lacht> ja dat, dat is heel erg duidelijk. We gaan het uh, allemaal al zien. Nee, je hebt ook ja. een mooi nummer eraan gekoppeld. Ja, nu uh, een nieuw nummer. Uh, de artiest is bekend van the Pride of the Beach, uh, want hij uh, trad op uh, bij het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 Altijd maar werken, altijd vooruit. Ik zit vast in de stroming die trekt aan mijn jas. En de chaos zit onder mijn huid, ik ben in gedachten.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 In de was outside of twinkling but i'm out here on the road i can't wait to hold you close when i get in a home in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 Maar het is een uh, kerstal van goud, uh, zilver, uh, de hummels, uh, mediumgrote grote kerstallen. En ik heb, het, uh, ik heb van uh, de gemeente uh, gelukkig het raadhuis mogen gebruiken daarvoor. Het staat natuurlijk leeg, maar uh, vooral meneer Gert-Jan Blijs vond het fantastisch dat er wat inkwam. Ik zit er natuurlijk drie maanden in, ik heb een maand voorbereidingstijd. Ik heb me helemaal aangekleed in kerststijl, dus je herkent echt helemaal niets meer terug van heel het... Uh,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 Dus dan weet je wel dat... Uh, het. Maar er zijn al heel veel bezoekers geweest. Dus uh, en, uh, ja. en... Wat is dan één euro is ook niks, hè? Ja, precies. Nee. precies. Nee. Ja. En, en, en, mogen bezoekers eventueel een extra donatie doen? Oh, nou, dat doen ze al gelukkig. Dat ja. doen ze al gelukkig. Ja, ja, ja, ja, nou, dat ja, ja. is wel heel ja. positief. Ja. Even, Kees, die fascinatie van, voor kerstallen, waar, waar komt dat vandaan? Hoe is dat ooit begonnen? Ja, dat is heel apart, hè? Ja, ja goed.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 om zelf ging wonen, toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk, een kerststal, die wil ik ook hebben. Maar ja, toen zag ik er één. En toen zag ik er twee. <lacht> en toen zag ik er drie. En op een gegeven moment waren het er duizend. En, uh, daar heb ik duizend? Mee, zeg uh, ja, ja, ja. Dat, daar <lacht> heb ik mee geëxploseerd in, uh, in Bevenwijk, Toen woonde ik in velzen noord In Beverwijk heb ik toen in de Agatenkerk geëxploseerd, in de Hervormdekerk heb ik geëxploseerd. Maar toen kwam ik ruimte tekort omdat ik ging verhuizen. En toen heb ik alles verkocht.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 Ja, dat was Robert Long. Laat ze maar lullen. Ja, en zo is het. <laughs> nou, gaan we, gaan we afsluiten. Uh, bedankt allemaal, uh, Isabel, voor de techniek. Jelmer, Ronald en uh, tot een negen... Oh, ja, okay. ja, dankjewel. En vergeet niet Tot te stemmen. 15 december. We gaan eruit met Frankie Goes to Hollywood. Tot. En nogmaals, vergeet Laten. niet te stemmen. <laughs> Strategisch. Yes, I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your Feels like fire GFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorstand.